Ik hou van de kotmadam, geen zette madam, willen hoe de madam die goed kan lachen. Ik hou van de kotmadam, geen zette madam, willen hoe de madam die goed kan lachen. Ik hou van de kotmadam, geen zette madam, willen hoe de madam die goed kan lachen. Hey kotmadam, wat gaan we doen? Maak niet uit wat we doen. Jij ja, en ik zijn nu samen. Je ja, uiterlijk doet erin toe. Ik koos jou omdat je niet te dik of mager bent. Nu kunnen we samen spelen, voor enkele dagen. Je hoeft niet verlegen te zijn of stil te zijn. We gaan samen feesten voor de hele dag met de radio aan, vol een bak bieden. We maken de lekkerste gerechten en de zoetste desserts. Of maken we een wilde herten. Het is pas lekker op het bord met veel saus erop. Onze feest gaat bovenop, daar gaat onze manier van trots. Ik hou van de Kotmadam, geen zatte madam, willen hoe dan madam, die goed kan lachen. Ik hou van de Kotmadam, geen zatte madam, willen hoe dan madam, die goed kan lachen. Ik hou van de Kotmadam, geen zatte madam, willen hoe dan madam, die goed kan lachen. Laten we rappen of karaoke doen, met onze microfoons. we voelen ons goed van binnen Een rap is niet vrouwvriendelijk, dat zou je wel merken, maar het kan jou niet schelen We zijn maar aan het plezieren, jumpen de hele dag, gaan en roepen, met onze nieuwste schoenen We blijven doorgaan tot we moe zijn, zoals een technoparty buiten of binnen staan dan als een zot In onze woningen hebben we alleen cola, Fanta, water, parfum om te verfrissen en goed te rekenen Niemand ziet ons zo'n feest want alle deuren en vensters zijn dicht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 Laten we dansen als een wals, doorheen de living raam, waar een paasje is. Het is soms onmogelijk wat we gebruiken met onze party. Het voelt net als je op de vakantie bent voor een avontuur. Onze feest is puur mooi en zuiver, want we gebruiken geen alcoholische danken. Misschien wil je van profiteren, maar ik gebruik het niet. Ik ben altijd nuchter en gezond gebleven. Als ik overgeef of kost, heb ik gewoon te veel gegeten. Dan ging me nog toen naar de McDonald's gingen met mijn schoolvrienden. Daarna voetbal Dat als echte de klootzakken. Het is leuk om te blijven te doen, maar hier moeten we nu afronden. Er zijn dagen die komen en blijven komen en nooit stopt. Ik hou van de kotmadam. Geen de madam. Wil een goede madam die goed kan lachen. Ik hou van de kotmadam. Geen de madam. Wil een goede madam die goed kan lachen. Ik hou van de kotmadam. madame, hier zat de madame, wel een hoe dan madame die goed kan lachen.